9 uur. Het nos journaal. Jan van der Putten. TNT Express schrapt 4000 banen. Positieve reacties op reddingsplan voor Cyprus. En plezierjacht op dieren moet worden verboden, zeggen PvdA, D66 en GroenLinks. Bij TNT Express verdwijnen de komende drie jaar 4000 banen. Dat blijkt uit de plannen die de internationale pakketbezorger heeft gepresenteerd om meer winst te maken. Het bedrijf heeft last van de crisis, zegt economie-redacteur Merel Stickelorum. Bedrijven laten hun pakjes nu vaak op een andere manier bezorgen. Voorheen deden ze het vaak per vliegtuig, lekker snel. Nu doen ze het meer per vrachtauto. Dat gaat wat langzamer, maar ja, je bespaart er wel mee. En dat merkt TNT dan ook weer natuurlijk in de omzet, want dat levert gewoon minder op. In overleg met werknemers en vakbonden wordt gekeken naar de invulling van de plannen. De reorganisatie kost TNT Express de komende drie jaar waarschijnlijk ongeveer 150 miljoen euro. En zometeen in het Radio 1-journaal de eerste reactie van de ondernemingsraad. Van veel kanten is positief gereageerd op het akkoord over Cyprus. Staatssecretaris Wekers spreekt van een stevig reddingspakket. Wel zullen spaarders boven de 100.000 euro... bij de twee grote banken van Cyprus fors moeten meebetalen, zei Wekers in Brussel. Bij de probleembank Leikie zijn spaarders volgens Wekers... alles boven de 100.000 euro in principe kwijt. Op Cyprus hebben ook veel Russen hun geld gestald... vanwege belastingvoordelen en de hoge rente. De Russische regering heeft nog niet gereageerd op het akkoord. Correspondent David-Jan Godvoort. Het is nog te vroeg om officiële reacties te kunnen optekenen. Maar dat ze er hier in Rusland niet blij mee zijn, dat mogen duidelijk zijn. Er staan vele miljarden Russisch geld op die, op die twee banken. En ja, daar gaat dus een hele hoop verlies geleden worden.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 Mensen met een uitkering mogen door de gemeente niet zomaar overal voor worden ingezet. Dat heeft de rechter onlangs bepaald. Gemeenten vragen tegenprestatie voor de uitkering en zoeken daarbij de grens van de wet op. Zo moest op Walgeren een man een contract van 32 uur ondertekenen voor niet nader omschreven werk. Hij weigerde dat en werd gekort op zijn uitkering. De rechter gaf de man gelijk.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 De drie partijen vinden dat de natuurwetgeving nu te versnipperd is. Ze willen een nieuwe natuurwet, waarin brede afspraken worden vastgelegd. Zo moet niet alleen de plezierjacht worden afgeschaft, maar moet ook natuurvandalisme harder worden aangepakt. En moet het harde onderscheid tussen natuurgebieden en landbouwgebieden verdwijnen. Een kwart van alle scholen in het voortgezet onderwijs heeft een rookvrij schoolterrein. Dat blijkt uit onderzoek van het Longfonds. De Helemaal rookvrij is, is ook echt helemaal rookvrij. Dus ook geen uitzonderingen, geen hokje voor de docenten, geen gedoogplek of zo. En er zijn natuurlijk heel veel varianten. En die andere drie die hebben of helemaal niks of een beetje. En ook die zouden rookvrij moeten worden, vindt het fonds. Scholen zouden dat zelf ook willen, maar ze ondernemen vaak geen actie, omdat ze dan op weerstand stuiten van leerlingen en personeel. Dan het weer nog. In het zuiden nog veel bewolking. Verder zonnige periode. Het blijft droog en er staat een stevige oostenwind. Middagtemperatuur 2 of 3 graden. ANW-verkeersinformatie. De files van de ochtendspit zijn nu vrij snel aan het oplossen. Er zijn wel wat uitzonderingen. De meeste files staan nog op de wegen rond Amsterdam en Utrecht. De bijzonderheden. Bij Eindhoven is een flink ongeluk gebeurd op de A2... van Maastricht naar Eindhoven. En daardoor staat het nu alvast vanaf knooppunt Leenderheide... tot aan knooppunt Batadorp, over 9 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Het is beter om de parallelbaan te nemen... vanaf Leenderheide, de randweg N2... Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat nog een van de langste files... voorknopend Zaandam, 8 kilometer. Wat te maken met een aanrijding een heel stuk verderop in de Koentunnel... maar de weg is alweer een poosje vrij. De A27, Breda richting Utrecht. Na een ongeluk tussen Gorkum en Lexmond, 9 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan het beste via Deil over de A15 en de A2. Wat mij betreft een deal.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 NOS Radio journal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen. Het is zeven minuten over negen. We weten dat Cyprus is gered, of de Cyprioten dat zelf ook zo ervaren, is nog maar de vraag. If someone is don't have money and you come and you try to kill him, will go up if you kill De weergreep van Europa hoort zo meer vanaf Cyprus eerst naar ademnood door de crisis in Nederland. Want weer meer werklozen erbij. TNT Express schrapt nu 4.000 banen, heeft de pakjesbezorger zojuist bekendgemaakt. Topman van TNT Express wil het zelf niet toelichten op de radio. Maar we hebben wel aan de telefoon de voorzitter van de ondernemingsraad... Chantal van Minderhout. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit het gevolg van drastisch saneren en is dat saneren zo hard nodig voor TNT? Um, nou, ik denk dat het wel uh, nodig is om uh, na de overname van UPS... Uh, afketsten uh, voor het bedrijf om uh, een duidelijke focus te hebben. En het is goed dat, uh, dat, dat die aangepast is en dat, dat ze nu op, zich nu op de sterke punten gaan richten. Had u zien aankomen, mevrouw Van Minderhoud dat dat dan zou leiden tot het schrappen van 4000 banen? Want dat is nogal wat, hè? Ja, we hebben het wel zien aankomen. Um, nou ja, zoals, zoals, zoals eerder gezegd, um, was het voor ons redelijk duidelijk dat uh, nadat die overname niet doorging, dat het bedrijf haar strategie zou gaan aanpassen. Uh -huh. en, en u wist uh, toen al dat het om flink wat banen zou gaan? Nou, we, we, we hadden wel de, wel de indruk dat er, uh, dat er banen geschrapt zouden gaan worden. Um, maar het is eigenlijk redelijk lang onduidelijk geweest hoeveel, om hoeveel het er zouden gaan. Uh -huh. um, maar goed, 4000 banen is, uh, is op 75.000 mensen wereldwijd. En 4000 banen betekent ook uh, niet per se 4000 mensen... Uh, want het bedrijf heeft ook aangegeven dat ze gaan investeren. En dat zou ook kunnen betekenen dat er tegelijkertijd uh, functies gecreëerd gaan worden. Oké, okay, Dus dat hoeft niet per se te betekenen dat er het tot gedwongen ontslagen zal leiden? Nou, ik denk wel dat er gedwongen ontslagen gaan komen. Maar uh, het hoeven er niet per se 4.000 te zijn. Ja. U geeft het aan, u zegt van die deal is afgeketst, die overname deal door het Amerikaanse UPS, maar dat is niet afgeketst. Het is verboden door de Europese Commissie. En dus is het rechtstreeks gevolg dat, uh, dat TNT dan op een andere manier verder moet, slanker en gereorganiseerd? Ja, denk het wel. Ja. Dus dan komt die daar automatisch uit voort? Ja. Goed. Hoe is de sfeer nu op het hoofdkantoor? Um... Nou, op zich goed. Het is, uh, nou, het is net een uur bekend. Uh, vandaag worden alle mensen uh, of alle teams zeg maar afzonderlijk uh, geïnformeerd... en we hebben één grote bijeenkomst. Uh, maar ik denk dat over het algemeen iedereen wel begrijpt... dat, uh, dat deze stappen nodig zijn. Ja, maar u zegt de sfeer is goed? Dat kan nou, ik het... me bijna niet voorstellen bij zoveel ontslagen. Nou, ik denk dat wat, wat, heel of wat heel belangrijk is voor mensen... is dat er heel snel duidelijkheid is... Ja. Uh, we hebben natuurlijk uh, bijna een jaar in onzekerheid gezeten... Uh, door, de, door de aangekondigde overname door UPS. Mm -hmm. uh, mensen wisten niet waar ze aan toe waren. En op het moment dat uh, het over een paar maanden duidelijk is... Uh, wie ze baan heeft en, en wie ze baan kwijt is... Mm -hmm. uh, ik denk dat duidelijkheid op dit moment heel veel waard is. Duidelijk. Chantal van Minderhout, dank u wel. Voorzitter okay. van de Ondernemingsraad van TNT Express. Op Cyprus is de sfeer niet goed. Cyprioten zijn mismoedig, zeer mismoedig over het gesloten akkoord... dat de Tweede Grootste Bank liquideert en grote hervormingen vereist. Vanaf Cyprus, Bart Kamphuis. Het busplein in Nicosia. Normaal gesproken het middelpunt van de start van een nieuwe werkweek op maandagochtend. Maar nu ziet het er tamelijk verlaten uit. Er staan wel enkele bussen. Maar Nicosia, heel Cyprus trouwens, viert vandaag een nationale feestdag. En de start van die feestdag... ...is rustig. Did you hear about the agreement in Brussels on Cyprus? I don't know nothing. No? I don't know, I don't hear yet. No. Tell me you what happened yesterday. They reached an agreement on Cyprus so the banks can have money again. And now we are poorest, poor, yeah. more poor. We lost our works. I think maybe we go out from the European Union. We zijn nu echt arm geworden. Misschien moeten we maar uit de Europese Unie. Bij Messios Kebab Grillhouse zitten enkele mensen buiten op een terrasje. En ik heb zo het vermoeden dat men hier beter is geïnformeerd dan waar ik zojuist was op het busplein. En de half money van die like e bank, naar de bank van Cyprus and they will start next week we don't know which day are you happy with this uh, agreement no no uh, because if someone niet don't have money yeah he's need help and you come and you try to kill him how his will go up if you kill him meneer zegt hoe kun je iemand helpen door hem zakken te maken door hem, uh, door hem te wurgen en uh, meneer voegde ook een beetje daad bij woord door hem te proberen bij de nek te pakken All the business is down. And if the banks they don't have money to help the business... then will go up again. Yeah. Uh, Hij vreest dat alle uh, zaken in uh, Cyprus uh, ja, eigenlijk de afgrond induiken... omdat de banken geen geld meer hebben om die zaken om eigenlijk de economie overeind te houden. Are you worried about the future? Of course, of course. Uh, Most of the young people, I have also two daughters, yeah. they are lawyers, they cannot find now a job, so they will think to go out. But where, in which country? Yeah. At the Europe or at the Africa? I think it is better we go to the Africa, not at the Europe. Because tomorrow, it is will be the same problem in Italy. Yeah. After tomorrow, it is will be more problem in Spain, in Portugal. In Frans. So. Meneer heeft uh, twee dochters, allebei advocaat. En hij vraagt zich af, wat moeten die nu doen? Waar moeten ze heen? Op Cyprus hebben ze geen toekomst. Moeten ze dan naar de Euro uh, een Europees land? Maar ja, daar is het morgen misschien uh, Italië of Spanje dat uh, de afgrond ingaat. They better go to Africa. Ze gaan misschien naar Afrika. Ja, yeah, it's true. It's better to go to Africa. Daar waar geld te halen valt. Straks de reactie op de beurzen... Maar eerst natuurlijk naar Leersen. Daar is Mark Robin Visser op bezoek bij Niki Verkijk. Hoe gaat het daar? Nou, hier gaat het wel goed. Hier gaat het ja. wel goed. Niki Verkijk heeft net geprobeerd haar broer te bellen. Die werkt bij een bank op Cyprus. Die is nu heel druk. Ja, hij is, eh, ondanks het feit dat het een bankholiday is, eh, hij moest naar werk gaan. Maar eh, helaas, vanwege zijn positie op de bank, ze wouden geen... Eh, ja, geven, geen uh, live... Uh, ja, ja, hij geen, wil niet op de radio. Nee. Wat is zijn positie dan bij de bank? Um, hij uh, is, als ik dat goed weet... Hij he heeft, he heeft veranderd door de jaren. Hij is een, uh, in de... Uh, hoe, in het management of zo? Man hij is in de management, ja, okay. maar hij was voor de auditingafdeling, dat was ja. de hoofd van de auditing afdeling ja. maar noem meer van de operations. Juist. Uh, nou ja, dan zal die nu wel het een en ander te doen hebben. We hadden ja. dat graag even gehoord, ja. maar dat gaan we dus uh, missen. Ja, we hoorden het ook al in het verslag van Bart Kamphuis. Uh, uh, uh, Cyprus staat nu in de spotlights, hè? Ja. U zei het ook al, Cyprus is nu ja. even het zwarte schaap van Europa. Van Europa, ja. Dat, uh, dat gevoel heb ik ook. En uh, natuurlijk, wat de, de situatie wat is op Cyprus is gebeurd... het is onze eigen schuld, op Cyprus. We hebben dat gemaakt. Maar aan de andere kant, uh, ja, alle, alle slechte berichten en zwarte berichten over Cyprus en over money laundering en ja. uh, wat dan ook. Geld witwassen, uh, ja. Het, het, geld witwassen, ja, ja inderdaad. Uh, ja, het is waar, maar het, het is niet alleen op Cyprus dat nee. dit gebeurt. gebeurt. Het gebeurt ook erg over, overal. Over, over, over, over, ja. ja, overal. U, ja. Kent, u heeft nog even gebeld met iemand die zaken doet met veel Russische partners. Ja, ja, ja hij ja, doet het uh, natuurlijk op de legale manier. Legal. Op een grote manier, manier, ja. manier heeft dat, ge, dat doet hij. Hij doet veel administratie voor uh, Russische bedrijven op Cyprus. En voor hem, uh, ja, hij denkt dat dit is gewoon het eind van Cyprus sowieso. Toch wel, ja, ondanks wel. het akkoord? Ja, ondanks dat, uh, het akkoord. Volgens hem is het gewoon een verlenging van... Uh, nee, ja, zeg ik ja. het goed? Uh, een uitstel, een uitstel van, executie. van executie. Want wat denkt hij dat er nu gaat ja, gebeuren? Hij, hij, hij denkt dat uh, toch de Russische de bedrijven gaan toch... Geld uit Cyprus uh, ah, ja. halen en uh, nou, misschien, misschien heeft hij ook gelijk. Ik ben niet helemaal mee eens met hem. Er zijn verschillende meningen, ah, ja. maar ja, dat is één scenario. En wat wil ik meer zeggen? Dat heb ik ook zelf op de televisie, uh, ja, of op de internet ja. ergens gezien. Uh, dat er, zijn, ja, nee, maar is anders, dat er zijn al bedrijven, eh, foreign banks, buitenlandse banken op Cyprus, die hun representatives op Cyprus brengen ja. om al uh, de Russische companies te lokken hun geld uit Cyprus te halen. Ja. Nou, die, de is... de aasgieren cirkelen ja. al ja. boven, boven Nikkie verkeek. Bedankt, ja, we moeten het even kort houden. Oh, nou, ik heb alleen een heel positieve nieuws op de Facebook. Iemand ja. zegt: uh, we maken een nieuwe Cyprus-restart. Een restart voor Cyprus. En dat ben ik ook mee eens. We en, houden de moed erin. En iedereen moet gewoon op vakantie gaan. <laughs> en iedereen moet... Ja, dat helpt ook. Yes. <laughs> Goed zo, bedankt. Goed uit Leersum. Okay. Daar was vanochtend Marco Robin Visser. Nou, maar eens kijken of er een restart ingecalculeerd is op de beurzen. In Azië ging het goed, werd positief gereageerd, geregeerd. Middels de Hoe is dat in Europa? Ja, ook positief. een half tot anderhalf procent hoger. Op de Europese beurzen in Nederland gaat de X ongeveer een procent omhoog bij opening. Uh, er is duidelijkheid over Cyprus. Uh, het hoeft ook niet meer langs het Cypriotische parlement. Dus dat werkt dan altijd weer positief door op de financiële markten... Um, en dat zien we ook terug in de rentes op staatsleningen. Uh, die staan weer, uh, bijvoorbeeld van Italië en Spanje ruim, onder de vijfde. Angst was vorige week dat het vuur weer over zou slaan naar die landen. Mm -hmm. Maar um, uh, dat blijkt dus allemaal uh, niet het geval. Uh, ja, weer een soort rust. Oké, okay. nou, we te hopen dat dat ook zo blijft, Merel. Uh, wat is het beeld als je kijkt naar TNT? Want uh, we hebben het vanochtend gemeld, er zullen 4000 banen verdwijnen bij TNT Express. Hoe reageren beleggers daarop? Ja, licht positief. Het schommelde nogal op en neer vlak na opening... maar nu zo ongeveer zo'n 1,5 procent erbij voor het aandeel. Wat overigens dus niet heel erg afwijkt van die stand van de AIX. Dus uh, ze doen het niet veel beter dan de andere aandelen relatief gezien. Maar uh, nou ja, ze zijn niet ontevreden in elk geval de aandeelhouders. Goed, dankjewel. je Merel Stikkerloor. Dan nog de verkeersinformatie, Wijnand Bij de AWB loopt het af? Ja, de ochtendspits is bijna gedaan. Het is bijna meegedaan, moet ik zeggen. Bij Eindhoven nog niet, want daar was een ongeluk gebeurd... bij Knopend Batadorp, op de A2 naar Den Bosch. De weg is wel weer vrij, maar nog wel een lange file... tussen knopend Leenderheide en Knopend Batadorp, 9 kilometer. En de A27, daar gebeurde in deze spits een aantal ongelukken. Van Breda naar Utrecht nog file tussen Knopend Gorkum en Lexmond, 7 kilometer. Maar de weg is inmiddels weer vrij. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. En we rijden door op de motor. Beginnende motorrijders zijn te vaak een gevaar op de weg. Dat concludeert het instituut swov SWOF. Maar er is iets aan te doen, merkt verslaggever Karin Alberts... bij het kampioenschap Behendigheidstraining voor Instructeurs in Lelystad. Kijk, motorrijders rijden over het algemeen maar 3.500 km kilometer per jaar. Relatief weinig en vaak alleen maar gedurende het mooie weerseizoen. Dus het is wel iets wat je mee bezig moet blijven. En uh, daarvoor heb je gewoon af en toe een extra scholing nodig. Saskia de Kraam van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Jullie hebben onderzoek gedaan naar die extra cursusdag. Wat daar de zin of onzin van is. En? Het blijkt dat motorrijders die meedoen aan zo'n vero-risico... daarna daadwerkelijk veiliger gaan rijden op de weg. Hey, met één dagje extra scholing? Ja, ja, wij waren zelf ook verbaasd. Zeker omdat we weten dat uh, dit soort opleidingen vaak tot gevolg geeft... dat mensen gevaarlijker gaan rijden. Omdat er uh, veel wordt getraind weer op vaardigheid. En daardoor krijgen motorrijders het idee dat ze uh, ja, heel, uh, veel meer vaardigheden hebben aangeleerd. En daardoor gaan ze juist meer risico nemen op de weg. Maar met deze training zien wij dat ze veiliger gaan rijden. Arjan Everink van de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. Ja, klopt, het blijft een tweewielig voertuig. Alleen in dan heb je ook te maken met schrik. En schrik kun je niet aanleren. En dan betekent het gewoon dat het veel, veel beter is om überhaupt te voorkomen dat je in een gevaarlijke situatie komt. Maar dan moet je wel weten, van wat is een gevaarlijke situatie en hoe kan ik hem herkennen? En dat is wat in deze cursus heel erg terugkomt. Geef eens een voorbeeld, wat is dan een gevaarlijke situatie? Nou, heel simpel. Iemand loopt met een hond, die zijn hond het uitlaten is, zit hij wel of niet aan de riem? En als hij niet aan de riem zit, is voor mij dat een gevoelsmatig risico, wat ik zeg. Dat is iets wat wij wel trekken om in ieder geval iets te gaan doen. Ik hou hem in de gaten. Ja, als motorrijder ga je dan even iets meer uitwijken en niet te dicht langs die hond bijvoorbeeld? Dat is maar een voorbeeld, want kan van alles zijn. Maar ik moet daar in ieder geval met die informatie iets gaan doen. En wat het is, daar kunnen we over discussiëren, maar ik moet iets doen. Uh, instructeur Theo, uh, dat soort voorbeelden met zijn hond. Besteedt u daar tijdens de reguliere lessen geen aandacht aan? Jawel, maar dat is ook onderdeel van een groeiproces proces dat je doormaakt als motorrijder. En voor menig beginnend motorrijder is uh, een dergelijke situatie misschien nog wat veel gevraagd. Die is al zo druk bezig om al die knoppen te bedienen en het voertuig te beheersen. Dat wat er omheen gebeurt, dat gaat eigenlijk een beetje langzaam heen. Nou, voordat je examen doet, moet ook dat geautomatiseerd zijn. en moet je echt wel bezig zijn met wat er om je heen gebeurt. We hebben in Nederland een zeer hoog examenniveau voor de motorfiets, gelukkig. Uh, maar er, er blijft nog zoveel te leren over daarna. Daar kun je mee bezig blijven. En dit is nou typisch een cursus die uh, toegevoegde waarde heeft, aantoonbaar. En hoe hebben jullie vastgesteld dat het inderdaad helpt, zo'n extra cursus? Nou, we hebben 222 deelnemers aan de training hebben wij, uh, een stukje laten rijden op de weg, 20 minuten. En vervolgens hebben wij de, de, de rit laten beoordelen door instructeurs. En een gedeelte van die motorrijders had de training wel gevolgd. En een ander gedeelte niet. Nou, uiteraard wisten de instructeurs niet welke deelnemers uh, getraind waren. Anders was het wel heel makkelijk geweest. Maar wij merkten dat uh, de getrainde deelnemers hogere scores kregen voor veiligheid gedurende die 20 minuten. En wanneer gaat onderzoekster Saskia de Kraan haar eerste motorrijles hebben? <laughs> Nee, ik denk niet dat ik ooit op de motor zal uh, zitten. Ja, achterop kan ik er wel van genieten. Maar uh, nee, ik ben niet zo vaardig. Dus dat is mijn persoonlijke bijdrage aan de verkeersveiligheid dat ik er maar vanaf blijf. Stones, hoor u, start me op. Nou, bijna. Het is uh, vijf minuten voor half tien. Gemeenten zoeken de grenzen van de wet op bij het uh, eisen van een tegenprestatie voor de uitkering. Sinds de invoering van de nieuwe bijstandswet moeten gemeenten van uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie vragen. Voor het eerst heeft de rechter nu uh, gemeenten Berispt die daarbij te ver zijn gegaan of eigenlijk te onduidelijk zijn geweest. Adrien den Bakker van de FNV. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Vertel eens, waarin gaan gemeenten te ver? Uh, nou, gemeentes gaan te ver, want in de bijstandswet zijn wel duidelijk de spelregels afgesproken die bij tegenprestatie gelden. Uh, onder andere, een hele duidelijk is geen verdringing. Maar een andere is bijvoorbeeld dat het om maatschappelijk nuttige activiteiten moet gaan van beperkt in omvang en duur. Uh -huh. En over dat laatste punt was de rechter heel duidelijk. Die zei wat de gemeente uh, uh, Midden-Zeeland of zo... Uh, Waar dat over ging, dat ja. was zeker niet beperkt in omvang en duur. Oh, wat, wat, wat moesten mensen daar doen dan in Zeeland? Uh, dat was het punt ook. Een ander punt uit tegenprestatie. Dat moet dus gaan om uh, maatschappelijk nuttige activiteiten. En uh, de rechter kon niet beoordelen of er sprake hiervan was... omdat de, om de, de, de activiteiten niet beschreven waren. Oké, okay, dus eigenlijk um, ja, had de gemeente het een beetje opgerekt. En die, uh, konden, de mensen alles, in feite, konden ze alle mensen alles laten doen? In feite wel, als je dus niet, uh, niet omschrijft wat de activiteiten zijn, dan kan je daar alles onder scharen. Hm. Maar mevrouw de Bakker, er zijn dus wel regels voor wat je mag vragen als tegenprestatie. Absoluut. Dat staat op papier gewoon dan? Nou, niet zo uitgewerkt, maar er staat duidelijk maatschappelijk nuttige activiteiten. Hm. Maar het, is het niet voor te stellen dat zo'n gemeente natuurlijk ook wat, wat ruimte wil? Want die heeft natuurlijk ook niet zomaar maatschappelijk nuttige activiteiten op de plank liggen. Nou, die zijn er op zich natuurlijk voldoende. Iedereen weet de voorbeelden, maar wat de gemeentes nu doen... Nou, noemt u eens onder... wat, bijvoorbeeld dan, wat zou wel kunnen? Oh ja, dat zijn van die moeilijke vragen. Nou, bijvoorbeeld uh, in een bejaardentehuis of in een verzorgingstehuis wat uh, assisteren mensen uh, koffie rondbrengen. Ja. Maar daar zegt u het uh, al, wat assisteren? Ja, wat is dan nou nog maatschappelijk nuttig en wat mag je dan nog vragen? Nou, ik geef helemaal toe dat de grens niet duidelijk is. Maar als je helemaal aan de andere kant gaat zitten... en bijvoorbeeld mensen maandenlang post laten bezorgen voor een commercieel bedrijf... dan is, dat, uh, dan is er sprake van verdringing en zeker geen tegenprestatie. Hmm. Dat is gewoon werk wat beloond zou moeten worden. Ja, oké. Okay. Maar goed, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... deze mensen blijven actief op deze manier, nemen deel aan de samenleving... anders zouden ze misschien wel thuis zitten... Nou, we hebben het vaak over mensen die via de WW in de bijstand komen... en die zijn absoluut actief en die hebben ook geen arbeidsritme nodig. Die moeten eigenlijk gewoon een baan. En niet een baan zonder loon, maar gewoon een baan met uh, loon erbij. Want heeft u het Want idee dit, dat door dit soort afspraken... mensen juist niet uh, ja, betaald werk uiteindelijk vinden? Uh, nee, zeker niet. Ik bedoel, als ik uh, met mijn opleiding uh, een maand moet schoffelen voor de plantsoenendienst, dan denk ik niet dat mijn nieuwe werkgever zegt... van oh god, wat een goede activiteit was dat. Hm. Heeft u nu de indruk dat gemeenten er misbruik van maken... of is dit nog even wennen aan de nieuwe situatie? Uh, misbruik is een heel groot woord, maar gemeenten zoeken absoluut wel uh, de, de, de grenzen op... en de er eroverheen. En daar hebben wij recent ook een zwart boek over uitgegeven. En uh, onze activiteiten gaan verder op dit gebied. We zijn verder aan het kijken van wat gemeenten doen... Maar dat het tot verdringing leidt, dat is van absoluut aangetoond inmiddels. Gemeenten moeten zich inhouden wat u betreft. Nou, die moeten gewoon zorgen dat mensen aan de slag komen. Ja. En in echte banen, niet in onbetaalde banen. Arie Den Bakker van de FNV. Hartelijk dank voor uw uitleg. Oké, okay, graag gedaan. Daag. Zo zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending... die vooral in het teken stond van het akkoord rond Cyprus... Wij wensen u een hele fijne dag. Meer kunt u lezen op onze website nos.nl of luisteren naar Carillon de Zwart van de KRO. Carillon, Goedemorgen, Goedemorgen Lamar. Wat ja, heb jij? Ja, uiteraard, bij ons uh, ook aandacht voor de redding van uh, Cyprus. Een grote crisis is nu afgewend. Maar wat zijn de gevolgen voor de toekomst van Europa? Nou, dan dat bespreek ik met twee Europarlementariërs. Thijs Berman van de P van de A en Hans van Balen van de VVD. En uh, ja, ook een onderwerp dat bij jullie voorbij kwam: de FNV. FNV-bondgenoot heeft een nieuwe voorzitter, Ellen Dekkers. We gaan zo kennis met haar maken, de opvolger van Henk van der Kolk. En we hebben er allemaal herinneringen aan. Onze schooltas. Veel te grote bruinen leren die je dan al na je eerste schooldag vol schaamte inruilde voor een pukkel ja. met buttons. Het Amsterdamse Tassenmuseum neemt ons mee. A down a Trip to Memory Lane. Dit en meer straks in Cairo. Goedemorgen, Nederland. Na het nieuws van half 10 met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De ondernemingsraad van TNT Express is niet verrast door de aangekondigde reorganisatie. Er verdwijnen bij het bedrijf 4.000 banen van de 75.000 wereldwijd. Volgens de ondernemingsraad zou het kunnen dat er bij de reorganisatie ook weer nieuwe functies gecreëerd worden. Beleggers reageren opgelucht op het akkoord over Cyprus. De belangrijkste Europese beurzen openden ongeveer 1% hoger. En ook de Amsterdamse AEX stond na een klein half uur handel op een winst van bijna 1%.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 En het Longfonds wil dat alle schoolpleinen rookvrij worden. En voor de scholen is een stappenplan gemaakt. Volgens het fonds steekt de helft van alle rokers... de eerste sigaret op het schoolplein op. En dat leidt volgens het fonds tot meer rokers. Bij een kwart van alle scholen uit het voortgezet onderwijs... is het schoolplein al rookvrij. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANDB verkeersinformatie De ochtendspits is voorbij. Er staan nog twee files, veroorzaakt door ongelukken. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, voorknopend de Hocht, 4 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. En de A27, Breda, richting Utrecht, bij Noordeloos 4. Maar de weg is daar ook weer vrij. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. Cyprus is nu gered, maar wat zijn de gevolgen voor de toekomst van Europa? Nieuwe voorzitter, FNV-bondgenoten, wil minder flexibele arbeidsmarkt. Van houten kistje tot pukkel, de geschiedenis van onze schooltas. En het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Martijn Grimius is vanochtend in Borger... Waar jagers met argusogen ogen bekijken hoe de wildlijst misschien wel wordt afgeschaft, volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen die kunt u kwijt via de mail. Goedemorgen Nederland Cyprus krijgt dus 10 miljard euro noodsteun. Een bankroet lijkt afgewend voor het geplaagde eiland... maar is het ook een goed akkoord? Wat zijn de gevolgen voor de toekomst van Europa bijvoorbeeld? Ik praat erover met Hans van Balen en Thijs Berman... Europarlementariërs voor de VVD en de PvdA. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Ja, even de eerste reactie dan maar. Um, een goed akkoord, meneer Van Balen? Het uh, moet maar. Je kunt het vorige akkoord waarbij alle spaarders werden gepakt... Kun je uh, slecht vinden, omdat dat dus het vertrouwen in de banken uh, doet verminderen. Dit akkoord heeft ook zijn voorzitter tegen het moet maar, maar het is natuurlijk niet een fantastisch akkoord. Ja, meneer Berman, vindt u dat ook? Het moet maar? Ja, eens met Hans van Balen, met het verschil dat hier wel een belangrijke stap is gezet. Er gaat één hele bank failliet, dat is de Leikie-bank. Ja. En de aandeelhouders en de onverzekerde klanten betalen. En niet, zoals in Ierland is gebeurd, de inwoners. Dus hier draait voor een groot deel de financiële sector zelf op voor de risico's die de sector heeft genomen. En dat is op zichzelf goed voor de gezondheid van de markt op de langere duur. Ja, dat is, dat is, een, dat is een, een, een gezonde ontwikkeling, meneer Van Balen. Uh, ja, maar dan moet uh, die ontwikkeling kijk, er zijn een aantal internationale banken in Cyprus gevestigd of Cypriotische banken met internationale uitstraling. Ja. Die hebben uh, zijn ongeveer even groot als negen keer de economie van Cyprus dus er zal meer moeten gebeuren dan alleen het saneren van de Laiki Bank en mogelijk ook de Bank of Cyprus. Er moet meer gebeuren en dat moet natuurlijk verstandig stapsgewijs gebeuren maar de banksector is veel te groot en berust op uh, zwart geld van onder andere Rusland. Dus saneren is noodzakelijk, uh, maar uh, het moet ook zo zijn... dat natuurlijk Cyprus nog uh, mogelijkheid van leven heeft. Maar wat, dus wat, wat, wat zou er dan moeten uit. gebeuren, behalve dan uh, nou ja, datgene wat er nu is aangekondigd? Dat uh, de Cypriotische regering verder gaat met het saneren van de gehele bankensector. Dus men moet kiezen welke banken moeten absoluut gered worden... Uh, welke banken kun je laten gaan. Uh, ook Nederland heeft die discussie gehad, dat was met SNS... Ja. Was dat nou een systeembank die absoluut gered moest worden of niet? In Europa überhaupt is daar eigenlijk geen consensus over. En dat moet er wel gaan komen, zowel in Cyprus Ja, want uh, dat, dat, begrip, dat begrip systeembank, dat blijkt ook wel gewoon rekbaar te zijn, hè? Ja, heel erg rekbaar. Als die Leaky Bank, dat is dan opeens. Ja, dat is, uh, dat is gewoon geen systeembank meer. Klaar. Nee, maar dat is nogal wat om dat zomaar te beslissen. Eigenlijk in de maar ook daarbuiten niet. Wat is nou echt een systeem dat je niet kunt laten omvallen? Nee, dus hoe betrouwbaar is dat eigenlijk? Dat hele, dat hele begrip en hoe, hoe kunnen we daarvan op aan? Ook als consumenten. Het is een flexibel begrip en dat is slecht, dus dat moet worden ingevuld door de landen van de Europese Unie, maar ook daarbuiten. Ja, ja. Nee, Op dit moment is het nog zo dat er banken zijn die zo groot zijn... dat ze hele democratieën kunnen gijzelen. En ja. parlementen kunnen niet anders dan zeggen... nou goed, deze bank steunen we dan maar. Dat kan niet zo blijven. Ik was een paar weken geleden in Washington. Daar is dit debat over te grote banken eigenlijk al veel verder dan in Europa. We zullen de te grote banken moeten brengen tot verkleining... om de democratie in stand te houden... om burgers de kans te geven te kiezen voor al dan niet... Overeind houden van een bank. Op dit moment is dat niet zo. En dat is een groot gevaar voor de democratie in nee, heel ja, Europa. en die grote banken zijn bijvoorbeeld ook in Nederland een probleem. De ABN Amro, ING, dat zijn ook enorme banken. Ja, maar die Zulke banken, banken heb je in heel de, Europa. Die Precies. Zijn niet, laten we zeggen, nu in gevaar. Eigenlijk hebben die het -zij, zijn ze van de overheid geworden, zijn ze overgenomen, hetzij mm -hmm. liggen de overheidsgaranties. Dus de grote Nederlandse banken zijn op dit moment geen gevaar voor de Nederlandse economie. Dat is met andere landen anders. Ja, welke? Want dat is de, de volgende vraag natuurlijk. Uh, welk land is als volgende aan de beurt nu? Nou ja, je moet kijken naar... Spanje is nog steeds een problematisch land. Ja. Ook wat betreft de banken, Italië. Ja, is de... Uh, dus met andere woorden, uh, er is nog uh, geen stabiliteit in de eurozone. Nee, dat kun je zeggen. Een andere vraag is, hoe democratisch is dit akkoord? Het parlement is bijvoorbeeld niet geraadpleegd. Nou ja, het parlement kan achteraf natuurlijk, net als het Nederlands parlement heeft gedaan, een ja. enquête instellen. Dat hebben wij ook gedaan. We hebben eerst minister van Financiën Bos zijn werk laten doen en hebben dat daarna gecontroleerd. Ja, dat kan niet anders, anders gebeurt er nooit wat. Meneer Berman. Nou, dat is zeker zo. Het parlement zal er gekend worden zoals... Maar kijk, als een minister van Financiën een zo'n ingreep moet doen, dan kun je niet eerst dagenlang nee. om de tafel gaan. Nee, dat gaat. Er moet snel gehandeld worden. Er zal wel nog een verdere stap moeten gezet worden. Want het is mooi dat Cyprus dit ze nu zal moeten aanpakken. Dat, is het, dat zit in het akkoord. Het is goed dat de winstbelasting van bedrijven in Cyprus nu wat omhoog gaat... zodat die meebetalen aan het opruimen van de rotzooi. Dat is allemaal belangrijk. Cyprus kan geen pirateneiland meer blijven binnen de EU. Maar de Europese lidstaten beconcurreren elkaar nog steeds met... Aantrekkelijke regels hier, belastingvluchtmogelijkheden daar, ja, ja. ten koste van mensen, ten koste van burgers. Cyprus heeft dat lange tijd gedaan, Nederland doet dat ook, ten koste van een land als Portugal bijvoorbeeld. Dat betekent onrust, dat betekent uh, daar, daar zadel je mensen op met kosten wat je niet zou moeten willen. Je moet gewoon belasting betalen en je zult iets moeten veranderen, je zult meer gelijke regels moeten vinden... voor het betalen van belastingen binnen de hele Europese Unie. En dit soort van casino-economie met elkaar beconcurreren, dat moet stoppen. Kunnen jullie als europarlementariër je voorstellen dat de, de, de gewone burger... dat die inmiddels een beetje gaat denken van... ja, we hebben nu Griekenland gehad, nu uh, wordt Cyprus geholpen. Wat is, wat is de volgende? We, we hebben Italië, Portugal, Spanje, ook allemaal wiebelig. Is dat hele Europa en de stabiliteit die dat suggereert uh, met zich mee te brengen... is dat niet gewoon, ja, ook een soort illusie? En moeten we daar niet gewoon een keer mee ziet, op gaan houden? Is internationaal, want Amerika is misschien wat verder met het denken, maar niet met het doen van het scheiden van inderdaad banken die je wel overheid moet houden en banken niet. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat de burger zegt: Wanneer komt hier nou een eind aan? Ja, want, want je geld is ook niet meer zeker. Als een systeembank dat opeens niet meer blijkt te zijn, dan ben je dus ook gewoon zomaar uh, je spaargeld kwijt, dat bijvoorbeeld. En wat je dus, dus van moet van doen, dan. Sorry, sorry. Even meneer, meneer Van Balen en dan meneer Berman. Wat je moet doen is dat je dus de bankenwereld scheidt in banken. Die failliet mogen gaan. En die ook kunnen concurreren. Want dat is met de heer Berman, die is eigenlijk voor een soort algemene staatsoplossing. Ja. Maar ik dat gezet, voor... ik nee, al. maar wacht nou even. Kies voor banken die failliet mogen gaan. En kies voor banken die dat niet mogen. Dat is het verhaal wat stabiliteit ja. kan brengen. Maar goed, dat is dus een rekbare definitie die gehanteerd wordt. meneer Berman. Ik moet een beetje lachen, want mijn coalitiepartner, VVD-collega Hans van Balen denkt dat de PvdA nog steeds denkt in staatsoplossingen. Terwijl ik juist heb duidelijk gemaakt dat het goed is dat een bank ook failliet kan gaan en zijn ja, eigen en regels... En de sector zelfs zijn boontjes gaat doppen. Ja, dat is ja. essentieel. Ik wil maar even jullie reactie op het volgende. Dat lidstaten gegijzeld worden door te grote ja. banken en dat kunnen we niet zo laten. Nee, ik wil even jullie reactie op het volgende. Europese kranten hebben vandaag forse kritiek op de communicatie en het crisismanagement van de Europese Unie. Dit soort dingen kun je niet goed communiceren. U hadden plan A, plan B. Uiteindelijk moet het worden georganiseerd. En die hele communicatie vindt vooral achteraf plaatsen en ook uh, de verantwoording naar nou. het parlement. Nee, dat is gewoon een feit. Uh, het is oh. te snel gegaan, maar dat kon niemand uh, eigenlijk op zijn konto schrijven. Niemand is daar echt voor verantwoordelijk. Want dan wilt u zeggen, van, is dat niet de verantwoordelijkheid van Dijsselbloem en de Eurogroep? Het ging zo snel dat men snel moest handelen. Ja, maar er wordt, er wordt gezegd uh. dat bijvoorbeeld Cyprus is niet alleen een financiële ramp is als gevolg van een, van een, van een, van een ja, beetje absurd businessmodel. Cyprus staat in de eerste plaats voor... Eigenlijk een totale communicatieve incompetentie in de top van de Europese Unie. De eurozone en de regeringen van de lidstaten, die ongeëvenaard is. Dat zegt bijvoorbeeld uh, een Oostenrijkse krant vanochtend. Wat vinden jullie daarvan? Even meneer vind... Berman nu. Nou, kijk. Het enige wat je kan zeggen over de communicatie vind ik... het is jammer dat niet vanaf de eerste seconde is gezegd... toen de spaartegoeden belast zouden worden in Cyprus... dat diezelfde Spaarders jaar in, jaar uit 5% rente kregen. En dat als je daar wat van afroept... Dus dat ze anders goed wisten dat ze dan niet het wisten de, dat de, wereld. de risico liepen, ja. Meneer Van Balen. Wat er had moeten gebeuren, maar dat is makkelijk achteraf gezegd... het had duidelijk moeten zijn dat plan A alleen met instemming van het parlement van Cyprus kon worden aangenomen... dat dat zeer twijfelachtig was. Dat is eigenlijk de enige fout die je kunt verwijten. Meneer, meneer Berman, wat is behalve dat we niet al die te grote banken moeten willen... verder de les van Cyprus nu? Ik denk dat de les van Cyprus is dat we niet kunnen doen... alsof we om ons eentje kunnen handelen... Terwijl we samen proberen op te treden met één munt en één interne markt. Ja. Dan zul je moeten afstemmen. En dan kan je het niet zo doen dat je elkaar beconcureert. Je de zou zeggen reden. dat Want is dat de, de Europese gedachte dezelfde. sowieso al wel. Wat zeg je? Dat is sowieso toch de Europese gedachte, zou je zeggen. Uh, ja, en in de praktijk zegt iedereen, nou maar daar moet Brussel zich niet mee bemoeien. En dan, dan ben je weer heel end van huis, want dan krijg je die gezamenlijke regels dus niet. Nou, Cyprus ja. is daarvan het levende bewijs. Ja, meneer Van Balen, wat is de les van Cyprus tot slot? De les van Cyprus is dat je niet zo'n enorme banksector mag hebben... die als die omvalt je hele economie mee stuurt. Dank u wel. Hans van Balen, Europarlementariër voor de VVD. En Thijs Berman, Europarlementariër voor de PvdA. De Vraag van Vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. In Mexico is een heuse klopjacht geopend op zeekomkommers. De beestjes worden voor veel geld naar China geëxporteerd, want ja, daar zijn ze de gek op, op zeekomkommers. Kunnen de Chinezen zelf geen zeekomkommers kweken? Marinebioloog Max Jansen geeft het antwoord. Er worden in China al ontzettend veel zeekomkommers gekweekt, vele tonnen per jaar... Um, dus, wat dat betreft, uh, wordt er al heel wat gekweekt. Alleen er is ontzettende vraag naar. Wordt, het is blijkbaar een heel populair uh, voedseltype. Um, en zeekomkommers worden ook heel veel voor, uh, voor medicijnen gebruikt. Op zich zijn zeekomkommers heel makkelijk te kweken. Ze heel veel, krijgen heel veel jonkies. En uh, na, na twee weken zullen die uh, vrij zwemmende jonkies op een gegeven moment op de bodem terechtkomen. En dan eten ze alleen maar afval. Dus wat dat betreft zijn ze makkelijk te kweken. Alleen het duurt ontzettend lang voordat je een volwassen zekum komt. Een paar jaar, twee, twee en drie jaar. Dus daardoor maakt het het wel een stuk duurder. En waarom ze nou in Mexico zoveel gevangen wordt... dat zal waarschijnlijk liggen aan het feit dat daar andere soorten zitten. Een andere soort heeft ook weer een andere smaak. En daar, uh, ja, daar is weer specifieke vraag naar. Dus ik denk dat ze zelf ook maar eens moeten gaan kijken in, uh, in Mexico... of ze daar ook zeekomkommers kunnen gaan kweken. Als u een vraag heeft bij het nieuws, bijvoorbeeld over zeekomkommers... dan mailt u ons Goedemorgen Nederland@kro.nl Voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Borger. Voor de lol jagen met Martijn Gimmius te eten. Je ziet wel links heb je die dichte dekking. En rechts heb je het open bos. Nou, het zonnetje schijnt daar mooi op die buitenkant. Dan dus dat hij mooi is om een ontbijtje te nuttigen in de vroege morgen. Het is een oude bok. Gewei op. Bjorn van de Veen, jager in Borger. Uh, we zitten in de auto. We kunnen misschien zo meteen nog even uitstappen. Maar zo'n ree, mag je die nou zomaar neerschieten als je een gewier bij je hebt? Ja, dat is wat cru. Uh, dit is een bok, dus uh, de bokkenjacht is nog niet open. Dat is pas van de zomer. Uh, daarnaast is een ree geen uh, soort die op de wildlijst voorkomt... maar valt onder de beheerssoorten. Dat betekent dat we aan de hand van uh, cijfermatige onderbouwing... Uh, moeten aan kunnen tonen dat er uh, genoeg reeën zijn. Uh, aan de hand van die tellingen worden dan machtigingen verstrekt... En aan de hand van die machtigingen mag je dan als jager weer een race schieten. Maar die wildlijst, je noemde het net al, daar gaat het om. Want uh, als het aan de Partij van de Arbeid, aan D66 en GroenLinks ligt... die komen vandaag met een initiatiefnota... Uh, uh, die willen eigenlijk dat die wildlijst helemaal wordt afgeschaft. Dus uh, de vrij bejaagbare soorten, ja, dat, die zijn straks niet meer vrij bejaagbaar. Ja, dat klopt. Die vrij bejaagbare soorten als hazen, verzanten, konijnen, eenden, duiven... die willen ze graag laten verdwijnen en dan heel specifiek maatwerk gaan leveren... dat waar schade ontstaat en waar dan te veel van de soorten problemen veroorzaken... dat we dan als jagers aan de hand van schadebestrijding en beheer... die soorten kunnen gaan bejagen, noemen we het dan nog maar. Kunnen we even uitstappen uit de auto? De race staat nog lekker te grazen in de verte... Wat is voor die partijen nou het belangrijkste argument om die wildlijst af te schaffen? Nee, ik wil natuurlijk niet voor die partijen praten. Ik praat hier uh, vanuit de jagers. Maar zij willen van de plezierjacht af. En ik zeg altijd een plezierjacht, dat ligt in de haven. Die plezier van vroeger, zoals dat dan jaren geleden geweest is, dat is er al lang niet meer. Dat kan ook niet meer. Nederland is veranderd, dat is natuur geworden. Die hebben wij als mensen zo gemaakt. Dus moet je ook als mensen daarin ingrijpen. Maar zij willen natuurlijk dat je, dat je zegt van ja, we willen niet zomaar dat iedereen een haas of een konijn of een fazant gaat schieten. Want ja, dan, dan blijf je aan de gang. Pas als het schade echt veroorzaakt, ja, dan kun je een vergunning krijgen en dan mag je gaan schieten. Ja, wat je dan krijgt is dat je een heel bureaucratisch geneuzel krijgt. Uh, uh, bijvoorbeeld de hazenstand, om dat als voorbeeld te nemen, uh, is in Nederland heel wisselend. Uh, wij jagen hier in Drenthe en daar is het met de hazen gewoon uh, slecht gesteld. Dat betekent dat als wij uh, op jacht gaan en wij zien geen hazen... dan weet je als jager ongeveer wel van nou, de hazenstand is slecht en dan schiet je simpelweg geen hazen. Ja, maar er kan ook hier een jager zijn die zegt... ja, kan, maar kan mij waarschijnlijk, ik heb honger of ik wil een haas schieten en uh, doorverkopen. Ik ga gewoon op hazen schieten en dat willen ze juist voorkomen. Ja, maar goed, en ieder zichzelf respecterend jager die zal dat niet doen. Uh, ik zeg altijd, als je je hazenstand uh, om zeep helpt... wat moet je dan volgend jaar in je veld om hazen te schieten? Wat is nou de kick van het jagen? Nou, het, het is met name het buiten zijn. Er wordt altijd gezegd van, ja, die jager die schiet op alles wat beweegt. Nou, als je dat zou doen, dan hoef je volgend jaar niet meer je veld in te gaan... Het is dus vooral lekker buiten zijn, gezellig met vrienden in het jachtseizoen. Maar ook individueel samen met de hond op pad en dan achter een stukje wild aan. Het vervolgens van klaarmaken en consumeren. Ja, geweldig. Lekker opeten. Ja, hoort er ook bij. Wat zou het nou betekenen als die daar doorheen komt? Nou, ik zie het niet gebeuren, maar als dat gaat gebeuren, ja, dan wordt het maatwerk... En dat heb je nu met schadebestrijding en beheer ook al. Dus ja, er gaat op zich gaat er niet heel veel veranderen. Alleen denk ik wel dat jij uh, ja, grote veranderingen gaat zien. Met name in de oudere generatie jagers. Die zeggen van ja, het schadebestrijding en beheer verhaal. Daar, uh, ja, daar ga ik niet meer uh, me voor inzetten. Dus dan zal het toch wat meer op de jongere jagers aankomen. Ja, de lol gaat er een klein beetje af. Nou ja, vergeleken met 30 jaar geleden is het al niet meer de jacht van uh, nou ja, zoals het altijd geweest is. Ja, de ree is weg. Ja, dat krijg je. Hè. Ze zijn slim en uh, wij hebben teveel lawaai gemaakt. Bjorn van de Veen, dank je wel. Ja, graag gedaan. Martijn Gimie, hij haalde vanochtend een frisse en volle neus in Borger. Straks, de Hongaarse regering lapt grondrechten aan zijn laars. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag. 1998. Het wordt een uniek stadion. Het Gelredoom, het stadion van Vitesse. Het Arnhemse antwoord op de Amsterdam Arena. Ja, op deze dag in 1998 wordt met een spectaculaire show... het nieuwe Vitesse-stadion Gelredoom geopend. Martin Esveld was jarenlang stadionspeaker van de Arnhemse club... en maakte de overstap van het oude stadion, nieuw Monnikenhuizen, naar deze hypermoderne voetbaltempel. Er waren al een aantal plannen aan vooraf gegaan. En die allemaal dus geen enkel succes hadden. Maar ja, toen het toch definitief werd. Ja, dan gaat er gaat wel iets door je heen. Ik ben daar dus wel verheugd over dat het inmiddels allemaal gerealiseerd is. Het Gelgedoom, net als de Amsterdam Arena, heeft het een dak dat dicht kan. Maar de Arnhemse overkapping zorgt ervoor dat er geen licht naar binnen valt. Handig bij popconcerten. Nog wat verschillen. Het stadion kan verwarmd en gekoeld worden. En met een dure geluidsinstallatie wil het de arena aftroeven. We hadden al een beetje gekeken naar de arena en uh, daar was één groot probleem en dat was maar het veld. En uh, onze toenmalige voorzitter, de heer Aalbers, die, uh, die kwam tot het geweldig idee om daar een verplaatsbare graspland in te creëren. En dat zag ik wel zitten, ja. ja ik wilde eens een uh, sigaren opnieuw aansteken en uh, ik pak een doosje lucifers en schuif zo dat bakje uiteindelijk. En ik zeg op dat moment van waarom leggen we dat veld niet in een bak en waarom schuiven we dat niet? Als je nagaat dat Vitesse per wedstrijd 8.000-9.000 mensen krijgt, waar moet dat stadion van bestaan? En dat vragen meer mensen zich af. Er worden straks inclusief voetbalwedstrijden 60 evenementen per jaar georganiseerd. Die moeten gemiddeld 20.000 toeschouwers trekken om het stadion uit de rode cijfers te krijgen. En we hadden ons ook niet gerealiseerd... dat we ineens naar ruim 25.000, 28, 28.000 bezoekers gingen. Daar zijn de supporters natuurlijk... die hadden daar in het begin wat moeite mee. Kan het nog mooier? Ja, kan het nog mooier. Ik denk als, als elke voetbalwedstrijd zo is... dan uh, zitten de stadions in de, stadion, de mogelijke tijd in Nederland stampvol. We hadden de ervaring in Amsterdam gehoord... dat daar de eerste wedstrijd bij Ajax niet zo geweldig liepen... omdat je dus in een andere situatie terecht kwam. Bij 104-1 en dat was natuurlijk uh, schitterend... Uh, naar die... ...formidabele openingsceremonie die we hebben gehad. Welkom bij de opening van Gelderdome. Uh, met onder andere Marco Borsato. Uh, uh, uh, ja, daar hebben we natuurlijk ontzettend van genoten. Het geluid is werkelijk van een zeer hoog niveau. En dat lijkt wel uit de reactie van de artiesten hierover. En wat is het een ongelooflijk mooi stadion geworden, jongens. Het ziet er niet alleen fantastisch uit... ...maar het klinkt ook nog ontzettend goed. Dus wat zullen we daar nog veel plezier aan beleven. In Amsterdam is de Siegerdom geopend en ja dat is natuurlijk wel een, een, een schadepostje wat betreft Gelderdoom. want de kleinschalige optredens die wij allemaal hadden, ja, die gaan nu allemaal naar het Siegerdom en hoe zich dat in de toekomst gaat verhouden, ja dat weet ik niet. Kuip is natuurlijk ook een prachtige, mooi voetbalstadion, maar het is wel een verademing als je dus het tak dicht kunt doen en daar dus in een, ja, een geweldige ambiance kunt kunt vertoeven. Maar nooit gerealiseerd dat het Ziggo in Amsterdam een schadepostje is voor het Gelredome in Arnhem, dat op deze dag in 1998 werd geopend. is Haaier klassiekertje van Jackie Wilson. U kent hem waarschijnlijk ook wel van Reed Petit. Het is zeven minuten voor tien. U luistert naar de KRO op Radio 1. Het is slecht gesteld met de persvrijheid in Hongarije. Het land maakt ook geen aanstalten om dat te verbeteren. En dat is een doorn in het oog van eurocommissaris Nelly Kroes. En dat is niet de eerste keer dat het land kritiek krijgt van de Europese Unie. Henk Hiers, correspondent in Hongarije. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de EU, kun je inmiddels wel zeggen, leeft op gespannen voet met Hongarije. Wat is er aan de hand op het gebied van persvrijheid nu? Nou, de essentie is dat, dat op een aantal punten uh, wetten zijn ingevoerd... eigenlijk al twee jaar geleden... Uh, die op zeer veel kritiek stuiten... niet alleen vanuit de media en vanuit de oppositie... maar ook vanuit Europa. Uh, dus de, uh, het komt er eigenlijk op neer dat op het moment de publieke media... tv en radio volledig onder regeringscontrole staan... en een soort ja, overheidspropaganda bedrijven uh, sterk gecensureerd worden... dat commerciële media uit angst voor allerlei maatregelen... Uh, zich maar buiten de politiek houden. Dus het, het, het journaal op RTL, daar, daar, daar gaat het eigenlijk nooit meer over politiek. Daar zijn geen debatten meer. Want ze zijn bang dat ze alleen maar op, ja, op, op telen ja. kunnen trappen... en problemen kunnen krijgen. En er bestaat dus alleen nog wat... wat zal ik maar zeggen, op het internet of uh, bij een enkele kleine linkse krant of een links radiostation. Maar dat is het. Voor de rest is het een heel erg beperkt klimaat. Ja, dat is nogal wat. En uh, dat, ze, dat ze zijn toestanden die we eigenlijk niet willen, toch, in Europa en uh, bij lidstaten van de EU. Je kunt dus zeggen dat eigenlijk de persvrijheid gewoon een nek wordt omgedraaid. Nou ja, dat, dat, dat is dan net weer een stap te ver. Hè? Uh, uh, het, is, het is niet Rusland en het is niet China. Mm -hmm. Want er is in die marge is nog allerlei persvrijheid. Daar wijst de regering dan ook op. zegt. Dus ja, nou, je kan toch gewoon zeggen wat je wil. En dat is ook zo. Ja, in, in, in, in op internet, maar niet op meer op de televisie. Precies, maar niet, maar niet in, in, in de grote media. Nou, de Europese Unie probeert nu eigenlijk al twee jaar... Uh, in een discussie met de regering uh, veranderingen door te voeren... veranderingen uh, van de grond te krijgen. Ja. Dat lukt op, op een bepaald punt ook wel. Uh, vandaag gaat het parlement een aantal kleine wijzigingen... op de mediawetten aannemen die tegemoetkomen aan de Europese uh, bezwaren. Maar zoals Nelly Kroes ook zei... dat zijn kleine punten op de essentiële punten... Uh, doet de regering eigenlijk niks. En zelfs die kleine punten, daar neemt ze dan af en toe... met nieuwe wetswijzigingen en nieuwe trucjes. De concessies die ze eerder doet, neemt ze weer, neemt ze weer terug. Ja, dan kun je dus zeggen eigenlijk dat uh, Hongarije... of dat het land, of premier Orbán, uh, de dreigementen... de aangekondigde sancties en maatregelen van Europa... eigenlijk gewoon een beetje aan laars lapt. Ja, dat, dat, dat kun je wel zeggen. Ja, ik moet erbij zeggen, de regering zegt het dus ook dat ze het eigenlijk gewoon absoluut niet mee eens is. Dus, ja. dus het, is een, het is ook een kwestie, het is een meningsverschil. Ja. Um, maar je merkt aan de uitspraken van Nelly Kroes, maar ook andere commissarissen uh, op andere punten. De grondwet en de toestand van, van de, de, de religieuze vrijheid in het onderwijs enzovoort. enzovoort merk je dat Europa zeer ongeduldig begint te worden. En er zijn nu zelfs sinds een paar dagen al de eerste voorstellen... Van in het Europarlement uh, van liberale zijde... Uh, net als Nelly Kroes, uh, die ook tot de libera liberale kampen behoort. om een Europees parlementair onderzoek tegen uh, uh, Hongarije te starten, wat ja. uiteindelijk tot sancties zou kunnen leiden. Maar ja. dat is een andere discussie. De sancties waarschijnlijk bijvoorbeeld door middel van het stoppen van Europese subsidies... en misschien uiteindelijk ook wel om ze, uh, door ze uit de Unie te gooien. Maar goed, dat is nog ver weg. Hoe reageert de bevolking op dit alles? Want ja, over hun hoofd gebeurt dit. Uh, ik denk, dat, eerlijk gezegd, ik heb, er is natuurlijk altijd een deel van de bevolking... wat, wat het uh, hardgrondig oneens is met de regering. Uh, uh, het is een zeer gepolariseerd land, uh, politiek gesproken. Maar het ja. overgrote deel van de bevolking uh, houdt zich verre van dit soort dingen. En die zijn bezig met overleven en, en de crisis doorkomen. Goed, tot zover. Dankjewel Henk. Hiers vanuit uh, Hongarije. We blijven het op de voet volgen. We gaan naar het nieuws van tien uur. Daarna zijn we bij u terug met de geschiedenis van de schooltas. Tot zo.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 Dit is Radio 1.